ik heb ook tekeningen gezien van een school die dan tekeningen maakt, zo'n so kabbalistische school die tekeningen maakt op zo'n op papier of zo papier, net zoals een papier weet je, dan kunnen ze precies die tekeningen uitstippelen precies. Oh, dat is een staaltje van echt, moeten we echt het voorzichtig ermee zijn, want dan echt net als wiskunde, zo so benader dat echt technisch. Net zo dat precies, maar wij dan kan mis, misschien nog een met een lineaal, lineaal kan je dat nog even afmeten. Moet je dat weten dat dit absoluut niet, niet van toepassing in de, de, de Kabbalah. Ik had ook verteld, ik had een leerling, een paar jaren gehad, bij mij thuis vroeger iemand die met, waarmee ik begonnen was hier in Amsterdam. En uh, eigenlijk erg scherpe vragen had gesteld. Maar wanneer ik tekeningen had uh, opgetekend thuis bij mij op een bord, dan kijk je zo naar die tekeningen en zeg dan: aan de Bina, moet de binnen niet twee centimeter links. Zo ja. ja. so, en toen ja. moest ik wel stoppen. Twee jaar heb ik, kon je dat niet Alles wat je ziet, dat moet, ja, dat is de maatstaf. Ja. En bij ons moet de maatstaf zijn wat ik niet, niet zie. Van binnen, dat is de maatstaf. Alles wat je kan zien, niets is, niets is, alles wat we kunnen zien, gaat dood en niets overblijft. Oké? Okay. Maar wat van binnen, dat is iets is, wat leeft. Oké, okay. we gaan verder met de tekst. Het is weer afgebeeld hier, we gaan ermee verder. Dus wat zegt hij dan? Uhm. En nu gaan we echt leren. Nog een keer, de regel 20. We komen niet uit steeds terug naar die 20. Maar nu gaan we dat verder. Amal goed, zeer me een naam de goed, die dalde af van de ogen naar de pe. Nikra ma, heet ma. Waarom ma? want de lagere wereld heet ma. Ja, in, zoals de hogere wereld heet mi. Ja, mi betekent ook, uh, in het Hebreeuws betekent wie. En ma betekent wat. En wat is, ja, is de lagere wereld. En als het waar is, minder geanimeerd, dan weet je ma, ja, en niet mi. Maar er zijn wel redenen daarvoor. 22. Weze hij maagde bij en deze maagde die eerst was stond in de Nikwaim in de openingen van de ogen. We zeggen pupilen, pupilen van, openingen van de ogen. Ja, radat dat alle pe dalde nu af naar de pe zoals altijd in de godsdood, als gevolg natuurlijk van die van die man die naar boven kwam. We naas sagen, ze Aleha. En op die malchut, nu die dalde, die nu naar beneden afdalde. Ook bij ons dat zwarte magnetje. Daarop op die malchut euh, werd op die massach, is er gezegd, massach, malchut, maar het is altijd malchut. Op die massach werd euh, ze gemaakt. Oh. En dat is wat hij bedoelde, dat rechts, zie je dat, of in de rechterlijn, wat wij noemen dat, daar was die woek gemaakt, daar op die, op die massag van de pin, die samen met de pin opgetrokken was. Dat, duidelijk. dat is hier, op die, op die malgoed was, um, die nu samen viel, als het ware, met het. Afdalende van die, van die afdallende ma uh, massag van de, van die, van die daalde die, die af van de openingen van de Nikweinheim. Oh, en hier komt het, 24, We got see, ja, komad en daarop, op die Zivouk, altijd als gevolg van de Zivouk, komt iets, een, een niveau van de Parzouf. En hier kwam het, en At niveau from the Hasadim, at Niveau. level of Hasadim, why came Hasadim out of this Zivuk? Kijk, the Zivuk, the Malchud, the Malchud, the Malchud, the Malchud, the Malchud, the Malchud, ook new the de Malchud, de ok new, Malchud, the Malchud, the Malchud, the Malchud, the Malchud, the Malchud, the Malchud, the Malchud, the Malchud, the the Malchud, the uh, massach altijd, Zeran heeft normaal de massach van de eerste stadium. Dus alleen die ziet alleen maar twee lichtjes. Net ja? zoals Keterchogma. Nou, daarop, dan komt het licht, volle licht, dan Chassadim. Slaat, vijf Chassadim, als het ware, van de Bina. Die slaan. Via de rechterkant tegen de massag. En de massag die doet orgozer optrekken. orgozer optrekken. Waarbij dan de ene die omhult de andere. Orchozer omhult het orja directe direct licht. En dat, daardoor, daardoor ontstaat het niveau van extra niveau van de partsoof van de chassadim. Eigenlijk, dat is wat hij bedoelt ook. Het niveau van de chassadim. Shehi or Shelbracha, dat is, or Shelbracha, dat is het licht van de zegening. Dat is de zegening wat we ook, wat de mens ontvangt, wanneer die man opbrengt, omhoog komt, en daar gaat hij dan in een hogere, gaat hij daar, gaat uh, hij daar zivug maken op de massach van de hogere, maar dat is jouw massag, die, als het ware, jij hebt opgetrokken daar, en daar komt chassadim, extra chassadim, en dat is het begin van, eh, en dat is dan licht van bracha, wat men ontvangt, licht van de zegening, zegening, omdat chassadim, dat is een chassadim, dat is zegeningen en die komen via de rechterkant, dat zijn maar zegeningen, het is niet, niet genoeg nog, zegeningen, net zoals in het geval van Avram, ja, hij kon hem zegenen, ja, jij zal het hele land voor jou zijn, geestelijk natuurlijk. En dat en dat, maar dat, maar nu ben je dat nog niet. Het is de zegening. Oké, okay, het is geweldig en dat zal uitkomen, maar het is nog niet, het is nog niet genoeg, waarom niet? Daar moet nog chagma komen. Chassadim en Chogma. Dat is dan, dat is al realisatie van die zegening. 25 na de punt. Hij uh, geeft ook een verwijzing naar de pagina 23. Ook hier van, de zocher, van onze zoger kan je daar ook kijken. Maar in principe is het voldoende. 25. We al je deze apik 26, settima, shell, bara, wasa, auto. Le Ik ga direct dat vertalen dat van komen. tot komen. validate en daardoor apixati ma milad bara ging uit of uh, ging uh, uit het verborgene van de of uitkwam dat verborgene van de van het woord bara betekent uitgaan betekent niet meer uitgegaan is, wegge, weg, is wegge, weg is gegaan weg was gegaan de wat de stima shel dat verborgene het verborgene van het woord bara was oto leever en maakte hem tot evar op tot de orgaan. dus in plaats van betresh alef was het lam was het alef sorry alef betresh wat is dat? Kijk nou wat is. 27. Dat dat is Yesod die chassadim heeft. Ook oh, hier hebben we, kijk, wat, hoe kunnen we dat zeer, hier zien? Kijk, van de Pin. Heb ik gewoon opgetekend keter, chokma, bina, Pin, en malchut van de Pin. Dat is wat, waar de Pin, wat de, dat de Pin gegroeid had het aangroei van de pin, die verkrijgt door gar van de lichten. Uh, en pin heeft nu dan ketter, ma, bina, in plaats van ketter, ma, die heeft nu ketter, hochma, bina, zerendpien, en maar goed. Ja? En einde van de pin, daar is die so duidelijk. Dus nu komen de chassadim, kijk, hassadim komt sla tegen de Massach, en de Massach die doet licht uh, recht, en rechterlijn Die doet het licht naar boven. Ja, duidelijk. En dan komt dan, dat licht komt dan via de Yesod. Komt die beschikbaar, wordt die beschikbaar, licht chassadim. Die maakt dus via de ateret Yesod, zoals we dat geleerd. En dat maakt dat die chassadim nu via de Yesod verspreiden zich. En dat betekent dat het wat vroeger was bara, bet resh alef, nu gaat, daardoor door die ateratie sot, die, die wordt word nu anders, wordt het alef, bet resh, war. Dat wordt um, orgaan. En kijk nou hoe het allemaal is. Allemaal in de rechterlijn, zoals we dat zien. Alles heeft te maken met Hassadim. En alles heeft te maken met Avram. Ja of niet. Kijk nou, Ja? Huh? Abraham was de geset, en alles yeah? heeft te maken met het. Want Abraham is de geset, die de kracht is geset. En kijk nou wat het nieuwe woord geboren nu in plaats van wat was voor Abraham, voor de kracht van Abraham in de wereld onthuld werd, was alleen maar bara, bet, resh, alif. Ook in de, in de andere volgorde stond het, stond het, ja, Bet en Alef daarna, dus Dien was het. En nu, via de Abraham, is nu stap voor stap gebouwd, de kracht van Abraham wordt nu opgebouwd. Kijk nou, de eerste wat nu opgebouwd is, nu door dat opstegen van de zerendpint, dat is de Abraham die opgestegen was, uh, door zijn ketter, Hochma, als het ware. Van, de, van zijn kilim, die heeft opgestegen, man heeft voortgebracht en had, uh, had zijn naam was nu Aleph Bet Resh. Naar krachten heeft zich nu opgebouwd Aleph Bet Resh. Avr. Ja, dus de eerste drie letters van de naam van Abraham. Dat is nu opgebouwd, was naar krachten niets anders wat zijn naam was. Duidelijk? En eerst was duidelijk, en zijn naam was Idaan Avram, zoals je weet. Ja, dat man, hij was bezig met zichzelf te corrigeren. Avram, dus Alef Bet, Resh en Mem. En dan tussen de laatste twee letters in, dan kwam nog de letter Hay tussenin. Maar hoe zullen we dat zien? Maar nu voorlopig hebben we nu alleen maar Alef Bet, Resh. Dat is de kracht van Avram. En zie, dat is ook dan uh, uh, Rachamim. Zie dat? Alef. En dan komt een bet. Dus in de volgorde van de alfabetische volgorde. Oké. Okay. Weze 27. Weze Shelmer. De Achar, de Gam, Shma, 28. Kadisha, de Yetbarcha, de Ihuma. נכנן תוינתח יתרשים ואה פיקמין ברא אי ור אלף בטרש כי היה חסר דרתך עוד בעיטוון דא אלה אור של חסדים אינן דרתך לאיתלאפ שבוהו ואלכן היו עוד אלה סטימן תוינדרתך בשמה waaridei or shel bracha, dima, niftach 32 hastimo debara venasa leewar mashpia Punt. we zessen om er kijk de hele bedoeling is om gever te worden duidelijk gever te worden door geven geever te worden ontvangen de hele bedoeling van de hele tikkunim, de hele correctie die wij doen is, het licht is gever, ja of niet? En ik moet ook gever zijn. Wil jij zegen, wil jij het goede, wil jij echt een, een pareltje van het leven maken, dan hebben geen andere keuze dan te leren geven. Maar dan geven we ook niet op die manier zoals wij proberen in deze wereld te geven, maar geven naar krachten van binnen, wat, is, wat we noemen dat, ja, dat, man omhoog te trekken, omhoog, en dan via de middelste lijn ontvangen, maar ook weer op een, om, om, te, om te geven. Duidelijk, ik ontvang omdat het licht wil dat ik ontvang. Dat is het doel van, het, van, van de, we de wereld. Is het, het doel van de schepping is te ontvangen. Maar ik doe het, 6000 jaar moeten we dat doen, om te ontvangen, maar op de manier dat wij Geven. En dat is of slikken of stinken. Het is niet anders. Waarom is dat zo? Anders de mens natuurlijk comedie spelen, duidelijk. Maar als de mens dat comedie gaat spelen, dan krijg je dan klappen van de zweep, Waarom is dat? Men wil hem het goede brengen, het goede geven. Als de mens niet in staat is dat te doen. En ik bedoel niet dat wij iemand in staat, iemand van ons in staat is dat te doen. Maar wij proberen dat te doen, steeds het doen, eigenlijk. En intentie op te brengen. Zelfs so, so wij voelen dat wij niet in staat zijn om dat te doen. Maar wij, daar wij gaan in deze richting. Dat is al, wordt gerekend als geven. Eigenlijk. En dat is het erg goed. Duidelijk maken jezelf. Niets anders is, geen vlucht mogelijk, geen kennis, zoals iets. Alle kennis wat wij doen is om te laten zien hoe dat functioneert, precies hetzelfde hoe wij doen. Man betekent, wat betekent man, opbrengen? Man, man betekent dat ik mijn wens korter maak. Eigenlijk. Man, oké, okay, ik heb tekort, maar ik, ik breng, leg mijzelf in een hogere. Eindelijk? En niet trek naar mijzelf het licht via de linker. is dus wijze beslissing als een mens dat goed, helder, duidelijk maakt voor zichzelf dat er geen vlucht, vluchten is niet mogelijk geen keuze, geen keuze. Het, is wel ge het is wel een keuze, omdat het geen keuze is, het is geen andere keuze dan om te doen en als je dat eenmaal goed weet dat het niet je kan niet, men kan geen Comedie spelen met het licht. Kan niet, het is onze, onze bron, hoe kan ik dat doen? En steeds probeert men, elke generatie probeert men dat te ontlopen, dat. En dictators, en welke dictators zijn er niet, ja. En gezinsdictators, hoeveel zijn er niet. Allemaal, allemaal. En interessant is dat, weet je wat interessant is? Dat uh, wie wordt pas uh, echt... Uh, wat is dan de, de graadmeter van dat je beter wordt? Dat je vooruit gaat? Dat jij met de, meest, met de naaste mensen die in jouw omgeving zijn, dus jouw vrouw, jouw, jouw, alles wat naast jou is, jouw kinderen, jouw vrouw, jouw moeder, dat jij met hen juist wordt beter in omgang, dat jij met hen, dat jij hen niet gaat, gaat uitschelden, ja want wij willen altijd begrijp je wat ik bedoel we kunnen geweldige dingen doen ten aanzien van de baas van andere mensen maar mijn gezin mijn vrouw ja, ik kan altijd een, een stem zeg het een, een groot bek zeg het, grote bek van, uh, ja, met met je met je naaste, de mens, met zijn naaste de mensen is niet, niet voorzichtig Eigenlijk. Ik denk het is voor mij niet, so niet zo belangrijk. Pas wanneer jij met je naaste begint erg zacht praten, voorzichtig praten, praten en, niet, en niet je laten gaan, jouw gangetje. Waarom? Het is van mij, het is, ja, die, hier kan ik wel de baas spelen. Zelf, zelfs niet dat, maar wanneer jij dat doet met je naaste, oh, dat is dan, betekent dat je echt leert dingen. Ook nooit, ook geen, ook niet schreeuwen of kwaad worden op je kinderen. Zelfs als je iets, iets kwaad, iets slechts doet. Je mag wel natuurlijk met een, zo'n serieuze kop, zo'n, zo'n zo kop doen, een beetje zo'n disciplinair, wat doe je nou, zo? maar van binnen moet je dat ook niet, maar ook dat moet je niet doen. Dan anders, anders is het is niets, anders is het spelen, vadertje spelen of moedertje spelen, et cetera. Het kind moet absoluut groeien in, en dat wil niet zeggen dat jij hem alles geeft, dat jij hem alles, alles uh, toestaat, maar geen laat staan met een riem geven. dat no, is, is absoluut iets van... Iets, uh, Iets wat een echt echte verschrik, verschrikking is natuurlijk. En allemaal komt dat door al die, door al die afwekingen van religieuze opvoeding, etc. Et Eigenlijk, geen kwaad wordt, niet geen, op geen manier kwaad worden, juist in, ten aanzien van jouw naaste. Want daar kan je echt makkelijk zeggen, wat heb je gedaan zo? Nou, dat kan je niet zeggen tegen je buurman, maar tegen, jou, tegen jouw naaste is het gemakkelijk, ja of niet? Als je daar ziet dat jij minder dat doet, oh. Dan ga je lekker vooruit. <coughs> We zijn show meer 27. De achar de gam schmaka die is het barha die, die, die And that is what hij zegt, na dat nadat ook de hele naam die gezegend wordt die, word. die humade die is ma 29, Itrashim ingekerfd wordt, dat is wat wij hebben nu geleerd, van dat, de naam ma, dat is dan in de rechterlijn. De weapik min bara, ei war, en dan komt uit van de, er uit, komt uit van de bara, komt ei war uit. Dat is wat wij ook wij hebben nu geleerd, Ki Haya, 30. Haser od beitwan de eile, orshal chasadim Want, sech it, dat hier in deze toestand van de yersut, waar dus de zeiran pin optrok, dat ki ha ya chasser od beitwan de eile, dat er brak noch in de letters van eile, orshal chasadim et licht chassadim, ja, in de linkerkant brak noch <laughs> licht <laughs> chasadim Hier. Ja, daar komt pas de volgende stap dan komt het door dat door dat toename ja, door, to, door de toename van de chassadim via de Ziranpin, dus door, door de zivuk van de Ziranpin, komt het extra eh, chassadim daardoor komt het gaat, zal het compenseren geven aan de linkerlijn en dan zal dat chassadim met hochmaze. maar dan zegt hij dat want er ontbrak nog eh, uh, chassadim, licht chassadim van Eile, dus van de linkerkant, was het nog tekort, ontbrak er chassadim. Leed Lapsha Bohu om zich daarin it, in te bedden, ja, om aan de Eile, want in Eile was het Chochma, ja of niet? Chokma, zonder chassadim, want die Chokma werd ontvangen via de Arihantin, Arihantin kent geen, is, is alleen maar chokma. Dan om die, om dat licht Hochma, daarin, in de Chassadim, te laten, zich te laten inbedden. 31 na de coma. Valken, Ayu, Od, Ele, in Bishma. En daarom waren de letters Ele, aan de linkerkant dus, in Bishma, verhuld van de naam, verhuld in de naam, beter te zeggen, in de naam Elohim. Er was nog geen Elohim. Eigenlijk hier. Mi was aan de rechterkant en Eile was aan de linkerkant. De killing waren nog niet aan elkaar ge gekoppeld. 32. or shel Bracha, De Ma. En door, door het licht, let op, daar komt hij. Door het licht van Bracha, door het licht van de zegening. De Ma, van De Ma, dat is wat van de recht, aan de rechterkant was door deze woek werd tot stand gebracht. Niftach 33, hastimo, de bara, oh, werd geopenbaard, ge ge geopenbaard, of onthuld, het verborgene van de, van de bara, van het woord bara, we Saleh en het geworden, is geworden tot een waar, orgaan, dus alf, bet, res, maspia, gevende. Ja, en dat zien we, zien we ook in, zoals we hebben dat geleerd. Dus dat licht komt, chassadim, komt tot de jesot, en die jesot kan geven, chassadim. En gever, maspia, gevende. Dus, hij hey, is al gevende. Dat is de Ada'a. Dat is ook Abraham die later is geworden. Gevende. Hij wil overal geven. Iedereen die kwam gewoon. Bedouinen, wie dan Allemaal. Voor hem was geen verschil. Hij kende geen verschil. Het wil niet zeggen dat het allemaal zo geweldig was. Het was ook niet. Uh, we zullen zien ook over de Abraham. Want ook hij moest zijn eigen recht. Zijn eigen middelste lijn opbouwen, ja of niet? Je kan niet verlogenen jouw aard. Ja, hij was wel gesed. Zijn eigenschap, van zijn karakter, van zijn ziel, was gesed. Je kan nooit jouw aard verlogenen. Dus als iemand gesed van nature heeft, die moet altijd gesed zijn, moet, alleen moet je de middelste lijn opbouwen van jouw gesed, eigenlijk. Dus niet proberen dan een, een harde jongen spelen, of iemand, ja, of gewoon rood proberen dan zo so te doen. Dat is niet de correctie. Je moet je proberen in jouw lijn, in jouw... Niet karakter, ik spreek niet van karakter, maar van jouw ziel. Dat als je ziel is van de geset, dan moet de mens moet dan de middelste lijn opbouwen van de geset. Duidelijk, want de geset heeft ook rechts en links. Rechts van de geset, chassadim van de geset, En links van de geset is... Gwora van de geset. Dat moet je allemaal in zichzelf doen. Maar alle drie zijn van geset. Nee? Dat, dat is wat hij moest ook opbouwen. En uh, dat is dus. Hij is geworden dus daarmee. Door, tot hij waar. Alle betere gever. Ja waarom? Nu kan het wel niet, niet meer verborgen. Die Bara. Maar nu kan via de Yesod. Kan dan geset gegeven worden. 34. En dat is allemaal dankzij deze zwoegen van de rechts van de Chassadim, waarbij de Ziran dat op de massag van de Ma heeft uh, verkregen. Dat niveau van de Chassadim, dat is dan licht van de Bracha, daardoor komt, van de zegening. 34. We zijn schon meer. We bij be'ele besitmada. 35. We e war misitrada, dubbele punt. En dat is wat de zoger zegt. Onze zoger hier. We bij be'ele. En hij is ingekerfd. In eile Misitrada. Van de ene kant. Dus van de linkerkant. In de Eile is het nu ingekerfd dat ligt, gogma, oké, okay. maar dan in de linkerkant. Dat heet, dus zo de hoor zegt, van de ene kant. In de Eile is het van de ene kant, 35, we, ewaar, mesidrada, en het woord ewaar, of de kracht van ewaar, van de chassadim, van de onthulde chassadim, aan de andere kant, dus aan de rechterkant. Dus dat is wat de zoger zegt. En kijk, nu hebben we twee, twee kanten. Chassadim aan de ene kant, en de Chochma aan de andere kant. Dubbele punt. Dat zijn altijd de, de, de hoofdrolspelers in elke, in elke correctie. Dat is Zon, uh, Pin en ukwa en de Jirsut. Dat zijn de drie. Eigenlijk Zon. Kunnen we op zichzelf niets niet doen. Zonder jirsut. Jirsut is de bina. Jirsut is geven. Dus de zon. Als de zon zichzelf verbindt met de jirsut. En jirsut is altijd. valt in de. Zerenpint. Dus valt in de zon eigenlijk. Ja. We hebben gezegd. Valt de nehi. Of eile. Is altijd aanwezig zijn in de zon. Dus als de zoon zich verbindt met die hier zo, of van binnen, als je man opbrengt, dan ben je altijd verbonden met die kilim onderstel van de hogere traptreden. Duidelijk. En nog even voordat we verder gaan, misschien zal ik het nog iets daarbij zeggen. Dat natuurlijk is het niet zo zwart-wit, zoals we hebben dat geleerd, dat wij moeten altijd eerst, altijd, uh, uh, hoe zeg je dat, man opbrengen naar de, tot de mal goed van de absoluut. Natuurlijk is het niet zo. Heellijk. In het algemeen wel, Heellijk. in gebeden dat wel. Maar eigenlijk is het in onze correctie, let op, in onze correctie. Als ik sta nog ergens, uh, nog begin, nog mijn weg doen, ja. Hoe moet ik dat doen? Aan wie moet ik dan de rechten mijzelf? Aan wie? Altijd, naar de mal, de mal goed, ja? Aan welke mal goed? Als iemand begint pas aan zichzelf te werken. Van de lagere wereld. De lagerste wereld welke wereld? Ja, natuurlijk. Want op dezelfde manier is opgebouwd de wereld als als het ze al die, werelden zijn, al die werelden zijn opgebouwd naar hetzelfde model. Naar hetzelfde model, duidelijk. Alleen, daar zijn meer klipoot, duidelijk. In is zijn veel klipoot. Hoe hoger kom je, hoe minder klipoot zijn, duidelijk. En is absolute is het al heiligheid, is allemaal, de naam van Hawaii heerst. Ja, de naam van Hawaii heerst in Atsilut. En daar, in de, zoals we zien, in, de andere, in de andere werelden dan... Elohim, et cetera. Begrijp je dat op die manier? Maar altijd moet je dan eerst, altijd moet je, moet je ook niet denken waar aan welke malgoed jij wil je verbinden. Maar de malgoed naar krachten. Als dat kan zijn bijvoorbeeld malgoed van de Asia. Ja? Kan zijn bijvoorbeeld malgoed van de malgoed van de Asia. Ja, in het bijzondere. En dan ga je dan verder. Malgoed van de Jesuit van de Asia. Ja of niet? En dan ook, heb je dan ook allemaal nog, in elke sfera heb je nog tien, tien stuks. Ja? dus je kan zeggen dat, naar je soort van de malchut van de Asia, hij heeft ook tien sfeera. Dan ga je dan richten jezelf naar de malchut, maar altijd naar de, natuurlijk, malchut van de hogere. Malgoed is al, de uitgangspunt altijd, waar, waar naartoe. Malgoed is, van de malgoed komen alle zielen vandaan. Heellijk. Dus altijd is een mama, onderste mama. Dus je kijkt altijd, altijd naar die malgoed. De malgoed verbindt zich met de Zeranpien, verbonden met Zeranpien. En dat en Zeranpien heeft al de, de Bina, dat onderste Bina, onderstel van dat jershut van dat op dat niveau. Duidelijk, het hoeft niet altijd te zijn, let op, erg belangrijk. Het hoeft niet altijd jissoot te zijn van de absolute. Begrijp je? Het kan jissoot zijn. Elke in elke tien sferot bestaat een jissoot. Ja of niet? Jissoot van die tien sferot. Kijk, als je richt bijvoorbeeld naar de malchut, van de, äh, laten we zeggen, door de niet toe van de hode van de Asia. Is ook malchut. ja? Dan, ja, begrijp je dat ook malchut door de niet toe? Dan God van de Assia heeft ook tien Sphirot. Ja of niet? Jij richt je tot de Malchut van de God van de Asia. God heeft ook tien Malchut. Dus er bestaat ook nog in de God, bestaat Malchut, ja of niet? Of we normaal werken we met Atheret Ja? Oké, okay. Atheret maar we zeggen mal goed. Als we zeggen mal goed, bedoelen we natuurlijk Ateret Yesod ten aanzien van onze correcties. Altijd We wij, wij werken alleen maar met Ateret Yesod. Wat ga je doen dan? Je richt jezelf aan de mal goed van de Hode van de Asia. Ja of niet? Dan de Malchud pakt mijn man wat ik nu naar boven breng. En zij verbindt zichzelf met de Yesod ja met de zeer van de god van de sja ja niet en dan waar sta ze samen naar welke is het volledig ze moet je zeggen maar hoe kijk wij staan nu kijk kijk ik heb mijn man opge opgebracht, nou, omhoog laten steken, naar de maalgoed van de hoden van de wereld -Asia. Ja, en nu, maar volledig moet je zeggen. Kijk, dan, ja uiteindelijk, maar die maalgoed die pakt dan mijn man, wat ik omhoog gebracht. Zij heeft dan verplichting om dat om gehoor te geven aan mijn man. Dan gaat de malgoed van de hode van de Asia. Anders tekenen je voor jezelf. Malgoed van de hode van de Asia. Zij gaat dat verbinden zichzelf doorgeven. Dat verbinden zichzelf daardoor. Door mijn, in, door mijn inbreng. Heeft ze nu de, de reden daarvoor. En de kracht om zich te verbinden met de zeerampieën van de hode van de Asia. En nu gaan ze samen. Ze hebben nu samen in de Zeer zijn ingebracht, ja, zijn verzonken daar in hem, zitten in zijn chokma Van de Zeer pin van de Hode, van Assia, zit dat onderstel van de Jirsut, van de Hode, van de Sferahode, Hode van de Assia. De Hode heeft dit Sferot, ja of niet? Dus de hood heeft ook jisut, ja. De en de volgende daarop volgende trap is Abba Yima van de hood van Nasiya. Ja, we kunnen zeggen, we kunnen dat in de sferot weergeven, maar we kunnen ook naar Parzufim weergeven. Eindelijk. En zo like, so gaat het, so het. ook naar Arihantim. We zullen zien dat in die wereld in Briaitsira. Ja, Sia ja, en Bria, en, ja, we zullen zien daar een beetje de uitwerking van wat daar zit met andere dingen. Maar sferot heb je altijd. Dus via de dienstverrot kan je dat. Maar wie zijn, wie zijn altijd aanwezig? Mahud, Zeerampien en Iersud. Duidelijk, dat zijn de drie hoofddeelnemers. Die zorgen altijd voor het op, ja, op laten gaan. Van mijn man en van de correctie. In elke sfera heb je ook precies hetzelfde. Duidelijk. En waar wij naartoe ook komen. Altijd komt mijn man, altijd waar naartoe in de malgoed. En de malgoed is verbonden met zerenpien. Waar het ook staat. Ja, Waarom? Want de ladder blijft altijd omhoog stegen. Ja of niet? Waar dan ook. Als de ladder omhoog gaat. Dan, oké, okay, laten we zeggen dat ik sta nu ergens in de in de, in wereld bria oké okay. wie boven mij als de ziel boven mij wie is boven mij oké okay, maar in ieder geval, wie is wie is in mij dan ook precies hetzelfde die malgoed naar wie ik heb mijn man opgebracht doet er nu welke goed. altijd malgoed. en binnen haar is zeer en peen, Eigenlijk binnen, of boven, of beneden of binnen, en daarbuiten is hetzelfde. Of binnen haar is, of boven haar is, zeerenpien, en daarboven is ook de jersoep. En waar ik naartoe opsteig altijd dezelfde blijf ik dan altijd voor me hebben. Altijd die drie, drie, die trojka. Altijd die trojka is altijd, altijd heb ik te maken met die trojka. En zelfs als je komt naar Yima, zelfs als je komt naar de, uh, zou iemand komen naar Yima, dan, dan heb je altijd voor jezelf die dezelfde, dezelfde drie, dezelfde trio, kan je zeggen, ja? dezelfde trio, die waarmee jij van start ging. Of van die, van die trap treden waar je naartoe komt. Dan heb je altijd die trio. Die er goed, die drie zijn nu niet meer nodig, dan dat, die drie, die brengen alles, alleen daarna komt nog, nog, nog eentje, als het ware, soort aboehima, waarbij dan ook de Hasadim die dan, die, die chassadim, die krijgt de lijn, en linkerlein, die krijgt die krijgt dan de, de Hasadim en de lijn. die verkreeg, als het ware, de Chokma en dat is allemaal via de middelste lijn, en dan gaat het kan je dat geven naar beneden. Maar nu hebben we iets geleerd, dat van de rechterkant, licht van de bracha waar naartoe schijnt, van boven naar beneden. Mm -hmm. Dus, erg belangrijk, dus nu, is het, wat is dan de tikun? wat is de correctie van Evar, Eva, van Abraham? dus van die drie letters van de naam van, de, van, van Abraham. dat het licht van Chassadim, die ging nu rechts, van boven naar beneden komen. En van boven naar beneden zeggen we precies hetzelfde is van rechts naar links. we kunnen niet. Dus met andere woorden, rechts en links. Rechts betekent rechts is geeft aan de links. En rechts geeft aan de links het licht komt altijd via de rechterlijn naar de linkerlijn. Waarom? het geeft altijd naar de volgende gura is volgende is gura. De hogere is altijd rechterkant. Oké, okay, wij gaan verder. Maar over die trio altijd heb. We hebben altijd te maken met die trio. Die drie. Die drie. Drie eenheid. De kabbalistische drie eenheid. Ja? Zie je dat? Drie eenheid van de kabbalistische drie Dat komt vanuit de kabbala. Zie je dat? Die wat men drie eenheid noemt. Yeah? Ja? Dat is die drie eenheid. Dat is niets anders. Maar alleen met, uh, met andere bewoordingen. Het is niet. Uh, en we gaan geen kritiek meer leveren. Het was ook niet de bedoeling. My, mijn bedoeling was ook nooit om, om, om kritiek te leveren. Maar ik groei ook natuurlijk. Je moet ook groeien. Uitgroeien. <laughs> maar het is ook niet de bedoeling om iemand te... En bovendien, alles was ter illustratie. Herinneren met al die namen die ik had genoemd, etcetera. Maar ook dat niet meer nodig. We hebben nu dat boek, we hebben dat, we hebben nu allerlei dingen die wij nodig hebben. Nu absoluut geen vergelijkingen die... Ja, dat hebben we niet nodig om iemand anders, of net of we stigmatiseren iemand. Dat hebben we absoluut niet nodig. Maar ik zeg het alleen, dat die drie, een idee, zie je dat? Die met die drie kan je dan alle kanten op. Ja, het is nu alles wordt we gaan ter beschikking stellen op onze site. Het is nu mijn boek, dat e-boek e van dat Kabbalah voor, ja, voor complete life management, staat nu volledig op de site. Iedereen mag het. Het is Iedereen mag, elke bezoeker mag, mag het gewoon dat voor zichzelf downloaden. Gratis is allemaal die nodig. Zoger is nieuw. Vanaf vandaag is ook aangevuld met een uh, voorhoofd en voor, voorwoord, sorry. voorwoord en een, en een inleiding. Inleiding wordt goed uitgebreid. We gaan het echt mooi boek van zoger maken. En dan een na de andere, stap voor stap, werk wordt gedaan. En alles op de site. Zoger moet. Allemaal beschikbaar zijn vooral alles. Lees, leer daar wat staat nu in het... Staat nu op onze site, ja? leer zoger Op de hoofd, hoofd, hoofdpagina. We hebben toen toevoeging gegeven, gemaakt. Leer daar ook wat betekent het leren van zoger. Wat? Maar thuis kan je dat zelf doen. 34. Maar geen kritiek meer. Ook geen, zelfs niet iets dat erop leek zelfs. Duidelijk. Ja? Laat staan ook... Uh, uh, laat met rust ook mijn broeders Met rust, want het is absoluut niet nodig meer, wij hebben absoluut dat niet nodig. En wij moeten ons helemaal, leren ons helemaal, ont, dat, ontgroeien van elke vorm van kritiek. Op iets anders. Waarom? Dat is erg mooi... Manier, al het, inge het ingenieuze manier van de, onze, van de citra agra van de slechte neiging in ons om op een zeer rechtvaardige manier schijnbaar om daar toch wel op, op iemand anders te wijzen en dat is vlucht dus laten we afspreken dat we het niet doen eh, soms, lukt, soms lukt het ons niet, gell, corrigeren we elkaar maar niet meer dat doen. Absoluut. Niet, niet, bedoel ik niet verplichting of zo. Maar probeer steeds, te jezelf. Niet zeggen, ja ik doe dat nooit meer. <laughs> maar steeds vallen en opstaan. Vallen en opstaan. En kijk zelfs overal waar je naartoe loopt. Geen kwaadsprekerij. Ook niet alleen met je, met je mond. Maar ook niet qua intentie. Niet, niet, niet met je ogen zelfs. En niet met je mond. En niet met je hart, en niet met je zot natuurlijk. Dat is eigenlijk, kwaadsprekerij is het verschrikkelijke iets. Geen mens is daarvan verzekerd. Kijk, Kwaadsprekerij is heel speciaal iets wat ik, uh, wat niemand in de wereld is vrij ervan. Ik heb geen mens gezien. Oh, dat is al, al kwaadsprekerij. Die daar al, die daar al, ja, dat, is, dat moeten we allemaal leren, dat wij absoluut van binnen, absoluut niemand aanraken, zelfs van binnen. Ja, om kwaad te spreken, zelfs van binnen, alleen maar de intentie hebben. Dat. En dan gaat het, zal het geweldig gaan, snel. Dus dat is allemaal aan jou. Ook ik werk zeer, zeer hard eraan. En dan zie je dat het wel helpt. 34. We ze, Shelmeer, Wahoo, Rashim, Be'ele, Be'sitrada, en dat is wat hij zegt, dat aan de ene kant, die, deze is ingekerfd in de in ele aan on de ene kant, dat is dan de linkerkant. 35. we ever, we're we we're we sorry. besitrada en de Ivar, dat orgaan, van de andere kant, dat is rechts wat we hebben geleerd. En bij die nu werkzaam zijn. Dubbele punt. Klomar. Ata. Nifchanuk bahem. 36. Bet madrigot. Zo ze kneg ze. Punt. 35. Klomar. En nu spreekt u over toestand wat wij nu Waar wij nu zijn. Bij Jersut. Klomar. dat wil zeggen. Ataniu, nifhanu, behem, worden bij hen uh, onderscheiden of geacht bij hen. Bet madrigot, twee traptreden. Ze knijgt ze de ene leunt tegen de andere. Zoals we dat hebben we, rechts en links. Punt 36. Ki ele shahen agab 37. Imha mochindi kochma. She otambakoserha sadim. 38. Besitrada punt. Zesindertig. Nad Ki eile, van eyle. Shahem da Dadi Ahab sein, Ozen Hotempeh. Or nös. En wij, oftewel binazir en Malkhu, die teruggekeerd waren, zijn in de, in de naar de Jezus. En hij spreekt niet alleen over, over de Kelim, hij spreekt ook over licht, lichten, die in die. Soms dan, zo wordt gezegd over Kelim, de namen van de Kelim worden uh, gezegd, maar de bedoeling is dan lichten die die Kelim vullen. eigenlijk ook hier bijvoorbeeld. Hij bedoelt hier lichten die. De kilim Die Ki eile, want eile, shahen achab, die achab zijn. Dus de kilim, de Kabbalah. 37. Im ha mochin de Chokma, o, met de mochin van de Chokma. Ja, want in hen, links, ja, die, die worden gevuld, die drie kilim, die zijn gevuld met, met Chokma. Ja, we hebben geleerd dat. Chokma van links, natuurlijk, van de Bina. We hebben geleerd. Sadim, dat zei dat bij hen ontbreken nog de chassadim Sadim. Besitradai zegt, die zijn van de ene kant. Die staan aan de ene kant, dus aan de linkerkant. Hij zegt het niet, hij zegt aan de ene kant, maar aan de linkerkant. Punt. 38. Na de punt. We ei waar. Komad. 39 Hassadim Minma Omedek Negdo Mesidrada 40 Bachoser Hochma Punt Let op We Iber en het woord Iber, dus de kracht van Iber, dat is de kracht niet van Eigenlijk de kracht van de Yersut aan de rechterkant En natuurlijk, de kracht van Yersut werkt op de Zeeran Pinmar maar we spreken nu nog over de kracht van de uh, jirsut. Ja, dat was bara, wie bara, mi bara el. Dat ja, is de kracht van de rechts van de jirsut. Wij hebben gesproken, gezegd, dat mi, licht, Maar, een andere, andere, andere, met andere woorden, woorden van de Torah, is het ook uh, uh, uh, um, bara. En dan bara is omgevormd uh, in de Ewaar, alle betres. We, we, we, a en ewaar, dus de rechterkant, shehu a yesod. dat dat is yiso, de, shekebel, komat chassadim, die het niveau van de, het van de chassadim ontvangt, min ma, van de ma, ja, van de ma, zoals so we hebben dat gezien, de, de, Zivuk werd gemaakt op die massag de Ma. Omet Knekdo staat tegenover, tegenover hem. De da van de andere kant, dus van de rechterkant. Dus die Ewer, die staat aan de rechterkant. En Eivis staat aan de andere kant. Dus dat is wat hij ons vertelt. Dat zijn hier twee lijnen. Ja? Rechts en links. 40. Begoser Gogma, waarbij dat bij, en waarbij de chogma ontbreekt. Dus nu, in dat, dat alle Betresh, zijn chassadien, ja. Maar ontbreekt chogma geen chogma is. Ziet er, ziet het, ja. Aan de rechterkant is, papa is thuis, maar mama is er niet. En de rechterkant is, mama, ja, papa, hoe mama thuis. En papa is er niet. Dus die beiden zijn er niet, ja. Pa is de rechterkant en de ma is de linkerkant. Maar zij zijn van elkaar. En de hele bedoeling is om pa en ma bij elkaar te brengen. Ook bij ons. Precies hetzelfde. Binnen jezelf moet je die, die handelingen doen. Waarbij je rechts en links, mannelijk en vrouwelijk weet bij elkaar te halen. Nou, heb je dan iets nodig? Daarna heb je niets nodig. Dankjewel. Jij maakt alles van binnen. Zivouk, jij trekt de Zivouk van binnen. Heb je nog iets nodig dan? Oké, okay, dan allerlei andere dingen, dan kan je het wel nog doen, maar langzamerhand dan zie je dat, het, dat, dat alle andere dingen zijn, zijn, zijn gewoon een lichamelijke bijzaak. Heel? Maar jij maakt de hele, ook Zivouk wat de mens maakt, komt ook uit de hoofd. Eigenlijk niet uit een orgaan. Maar ook. Dat is wat hij zegt. We 40. We zee. Voor volledige concentratie. Dat is erg belangrijk. Nog een klein stukje. We zeemro. Ze, Stim a Kadisha. De volgende pagina. Samech nummer. 63. De rechter kolom. sulam Eile Kaima. eivar Kijma. Kijk nou wat hij zegt ons uh, in de laatste regel nog van de vorige pagina 40. De, re de regel 40 in de linkerkolom. We zeemroen, dat is wat de zogers zegt. Stim akadisha ele kaima. Hij zegt, stim akadisha het betekent verborgen heilige. De verborgen heilige eile. Dus wat aan de linkerkant? Kaima bestaat voortbestaat. Ja? Hij zegt, stima kadisha, dat is de eile. Hij zegt, stima kadisha betekent de helige, verborgen, de heilige verborgen heilige. Dat is eile. En waarom verborgen zullen we zo zien. Dat is eile. Zegt de kaima, die blijft, die blijft stand houden. Stand houden. Punt. Nee, komma. De rechter kolom. Uh, de eerste regel. Na de koma language Hei kaima en aan kan sygdi hei war, alweer beter is kaima ook die bestaat, fort bestaan. Dus beide werken, maar apart van elkaar. Daar gesedim en hier, kochma. Punt. Eén na die punt. Daar klink die stukkie. Ki ei leesigi sigu twei hamochende kochma anikra kadosh. Kaima bestimo, dri, be misitra misitrada, uchnegdu, omed, eivar, fir, Bekomata, komata chassadim punt. Eén, nader Ki eile, schihisigo amohin de hochma, want eile, die drie letters eile. Chehi Sigo aan de linkerkant. Chehi Sigo de Chogma die de mogen van de kochma hebben ontvangen. Ja? Yeah? Licht van de kochma hebben ze ontvangen. Hani Kra Kadosh. Welke lichten van de kochma heten? Kadosh heilig. Altijd kochma is heilig. Dus, licht van de kochma heet heilig. Heilig. Maar licht van de kochma is zo so dat. Dat uh, maakt het uh, gevoel dat het uh, individueel gevoel de mens verkrijgt. Het individuele gevoel van individueel te zijn. Niet individueel in je hoofd, in je opvattingen, maar naar krachten voel je ik en licht. En dat is de ultieme vrijheid die we stap voor stap verkrijgen. Kaima besetimo, dat is, bestaat, zegt hij, of handhaaft zich. in timo het, in het, in het verborgenen. Ja, want zonder chassadim is het in verborgenen. Hochmal links. Zonder chassadim is verborgen. Waar is verborgen? In de kilim de kabbala. Duidelijk. Kilim de kabbala is, is, is verborgen. En kilim de kabbala, en kilim de haspa, kilim van het geven, zijn evident, zijn voorkant. Ja? drie bepartsoef, die zijn verborgen, die staande houden in verborgenheid, in de partsoef, van deze kant, dus hij zegt van deze kant, nee, wij weten dat het is van de linkerkant, Ochnikdo niet door, om het, bakomata was, bepartsoef. en daar staat, Ewaar, alle bet resh. Vier. Bakomata chasadim in. Op het niveau van de chasadim in de partsoef. Dus beide dingen behoren op. Kijk, beide behoren tot een en hetzelfde partsoef. Maar aan de ene kant staat chokma. Let op. Het is. Het is. Aan de ene kant heb je chasadim, aan de andere kant heb je chokma. Duidelijk. En zelfs in onze wereld hebben we daar een soort zinnebeeld daarvan. Want alles is natuurlijk ook in onze wereld is een zinnebeeld van het geestelijke. Maar in onze wereld is ook zo. So. Kijk, in onze wereld is ook zo so dat vaak de mens is zo dat die doet iets, die voelt aan de ene kant die doet iets goeds wat hij denkt dat het goed is. Aan de andere kant heeft die trekkingen, wil die dan iets doen wat uh, wat verboden is, duidelijk wat, niet, wat hij wel weet zelf dat het niet goed is maar hij doet kwaad of iets en dan soms, soms de ene overwint en soms de andere overwint duidelijk, soms is hij zo uitgeput van het kwaad dan die zegt nou, pff, en nu ga ik lekker rustig en dat en die gaat een beetje uh, spijt hebben en dat, en het gaat een beetje goed met hem uh, een beetje zo Terug, naar, terug weer naar normale leven, et cetera, et cetera. En dan weer terug naar de andere kant. De andere kant overwinden. Dat is normaal zo schommelen. Dat is ook het gevolg van die twee krachten die, die, die, die werkende, werkzaam zijn. Maar soms heb je die, die twee naast elkaar. die En deze en deze zijn tegelijkertijd. En dat, moet je, dat is een goede zaak. Als die twee, twee nog niet, zelfs nog niet verbonden met elkaar zijn. Nog, dat, is nog, dat is natuurlijk nog pre, prenatale toestand. Ja, Prenataal betekent in, in jouw geestelijke eh, geboorte van de toestand. Maar dan, is het, dan word je getrokken door dat en door dat. Door links en door rechts. Door links en door rechts. En dan moet je, en dan, moet je dan beslissing nemen. Dat is wat de wijzen zeggen... De mens moet zichzelf voelen altijd 50-50. Voor 50%, /50. For 50 schuldig en voor 50% verdiensten en 50% schulden. Van binnen. Verdiensten dat is welke kant? De rechterkant. En gevoel van schulden dat is de linkerkant. En de mens moet zich altijd voelen als 50-50. Waarom? De laatste, last touch is van mij, niet van goden. Ik moet de beslissing nemen. Ja, dat is duidelijk. Aan de ene kant heb ik dan dat, aan de andere kant dat, en dan moet ik de beslissing nemen. De mens is geplaatst hier speciaal op die manier. Aan de rechterkant hebben we dan in de Bia, hebben we de werelden van Bia. Van heilige Bia, van de heilige werelden. En aan de linkerkant hebben we de. Werelden van onreine krachten. En de mens is tussenin, tussenin, tussenin geplaatst. Geen mens is geen uitzondering. Iedereen is zo, zo gemaakt. Ook Abraham was dat. En elke heilige is ook het precies hetzelfde. Alleen de mens. Die ontgroeit dat. En hoe kan je dat ontgroeien? Als je dan. Wij zijn allemaal producten van Bia. In Bia. In de wereld en brijai tera Hebben we nog even? Nog even. Dan hebben we aan de rechterkant, straks gaan we dat nog vertellen. Als je dat straks nog vertelt, dan ga je het nog even afmaken. Punt. We zijn en dat is wat hij zegt. Kad vijf is ishtalim da, ishtalim da. En dat is wat hij zegt. Kad ishtalim da, ishtalim da. Wanneer de ene tot volmaaktheid komt, volbracht wordt, tot volmaaktheid komt. Komt ook tot volmacht de andere. Kies nehem jatsu, zes, alidejiridat heet dat amenikwe naim lape. Let op wat je zegt. Want beide, beide kanten, rechts en links wat we hebben gereed. Eywar, dat groene wat we hebben. Eywar, Alef Betresh en Eyla, rechts en links. Beide zijn, zijn, zijn ze uitgekomen of verschenen. Let op, zes, alidejiridat heet dat amenikwe naim lape door het afdalen van de heet, a, van de onderste letter he, van de naam, maar goed, minikwe naim lape, van de opening, van de openingen van de ogen, naar de pe, duidelijk, je ziet, je ziet de bevestiging, dat, dat van hem, dat beide, die beide rechts en links zijn, uit, zijn uitgekomen, door het afdalen van de mahout uit de, Opening van de ogen. Naar haar eigen plaats. Links is het geworden. Gochma. En rechts. Zoals we hebben dat nu geleerd. Van in deze les. Daarvoor hebben we nooit daarover gehad. Nee dat Nooit hebben we dat gehad. Het is de eerste keer. Daarom is het moeilijk. En rechts werd het ook. Door dat afdalen van de Mahoed Werd ook die hassadim opgebouwd. Of op de nam Evar, ki Ki-zeven yatsa shebab. We, acht, sorry, Dat is wat hij zegt. Ki want zeven want eeewar, dat rechterlein eh, jatzah, de naam Jatsa, dat is toch wel iets anders dan mi alleen. Zie, dat is dan, daarna kwam dus, Ewaar kwam door het opstegen van Zeer Dat is niet iets dat het mi is. Dat hij zegt dat Ewaar, dus dat is dan, rechter, rechterkant nu wat nu als gevolg uh, uh, verscheen. Jatsa kwam uit, oftewel verscheen, Mie door de kracht van de ma, Shabbat, de kracht van de ma, van de lagere wereld, die in de P is, dus door, door die massag van de Ma, kracht van de Ma, betekent precies hetzelfde als massag van de Ma. Yes? Kijk dan, nou. door die massag van de Ma, daar kwam uit die Ewaar. Dat is wat de extra Hassadim kwam. It. We gaan Eile en ook Eile, hij zegt. Dus beide zijn gevolg van die afdaling van de Malhout naar de pe. We Eile en ook de Eile van de linkerkant, Shen achab, dat die achab zijn. De kilim de Kabbalah. Acht. Alule mala, die naar boven. Mikoog, naar boven dus, naar hun eigen, naar hier zo. Mikoog, Malchut, door de door krachten zet komen, door de, door de komst van de Malchut, negen, middag tegen hem lape, van onder hen naar de pe. Dat is, zie je, de linkerkant is ook nieuw. Gekomen ook door de komen van de Malchut. De Malchut die was daar in de hoofd. Die kwam naar de P. Oftewel van beneden. Of zeg of, of, van beneden kwam. Of, van de boven naar beneden kwam. We zeggen dat is hetzelfde. Uh, uh, alleen anders, anders gezien. Dus de Malchut staat daar. En daaruit kwam dan. De, de uh, maak kwam daar. In de linkerlijn. En nog de laatste zin. We Niemca. Kat is talim da. Tin is talim da. Kibaim, bava achat. Let op. Uh, we neemt zijn, het blijkt dus. Kadi, Stalin, daar, Stalin, daar. Wanneer de ene is volbracht, wordt ook de andere volbracht. Want tegelijkertijd de Malchut die daalt naar de P. Wij zeggen dat, wij vertellen dat hier rechts en links. Maar het is tegelijkertijd, Malchut die daalt naar beneden. Links wordt het Chogma. Chogma komt. En de rechts wordt het dan ewaar. Worden dan extra gesadim en dat bara ook draait om in de ewa, kibayim bawat want zij komen ineen tegelijk, of ja, zegt het tegelijk komen ze. Nou, dat maken we nu een pauze.